4 uur. Christian Bonebakker met het NOS. Abu Taleb nam de maatregel toen duidelijk werd dat tegenstanders van Zwarte Piet niet in Maasluis maar in Rotterdam wilden demonstreren. Toen ze weigerden te vertrekken werden ongeveer 100 mensen opgepakt. Daarbij vielen enkele klappen. Een klein groepje wist toch nog de Erasmusbrug te bereiken om daar te demonstreren. In Maasluis verliep de intocht zonder grote problemen. Er is wel een man met een kapmes opgepakt, maar het is onduidelijk wat hij van plan was. De man die gisteren omkwam bij een schietpartij in Amsterdam... is een 18-jarige inwoner van die stad. Hij werd doodgeschoten bij een ruzie in een waterpijpcafé in Amsterdam-West. Twee mannen van 22 en 24 jaar raakten gewond. Zij zijn aangehouden als verdachten. Hun rol bij de schietpartij wordt onderzocht. Een verdachte die gisteravond al werd aangehouden is weer vrijgelaten. Zijn rol wordt nog wel onderzocht. Volgens de politie zijn de twee nieuwe verdachten bekend bij de politie... maar niet vanwege zware geweldsmisdrijven. Het zou dan ook niet gaan om een afrekening. Bij een explosie in het zuiden van Pakistan zijn zeker tien doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt, zegt de politie. De explosie was bij een moslimheiligdom zo'n 100 kilometer ten noorden van de havenstad Karachi. Op dat moment waren er honderden mensen aan het bidden.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 Er staan files op de A10 West richting Zaanstad bij de Coentenol, 5 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. A27 naar Almere bij de afrit Almere Haven, 2 kilometer. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is net alsof het erbij hoort, maar het is echt uh, collega Vos. <laughs> Lekker aan het uh, meespelen met deze ziel van uh, Deepest Motes en People are People. Welkom bij het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Waar we uh, aan het begin meteen overschakelen naar Duintjesveld. Uh, voor, uh, ja, inderdaad, het laatste kwartier, nou, twintig minuten van de wedstrijd van vandaag. Jap. Uh, nu is het voorbij. Het is over. Deze wedstrijd zal Zandvoort niet meer winnen. We spelen de tachtigste minuut. En Somfert heeft echt tot nu toe die tweede helft alleen maar op de helft van... Uh... VVC gespeeld, veel druk op VVC. VVC moest met handen en voeten verdedigen en één snelle uitval zojuist en die bal die hangt gewoon. Jurut Schmid is de keeper geworden want Rijnier Mutsaers die werd geblesseerd en die moest vervangen worden. Schmid kon er niks aan doen dan deze bal echt niet. Het was een 2 tegen één -e situatie in voordeel van VVC en die bal gaat dus gewoon achter achter Schmid. Van wordt toch een keer in de aanval de Dax, Road, die.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 Toch buitenspel. Uh, ja, niks op eigen helft, uh, meneer de assistent zegt U ziet het verkeerd. Want u wordt weer uh, met allerlei maten te behalve met de goeie. Het uh, was gewoon buitenspel. Uh, dat, uh, dat werd uh, goed geïnterpreteerd door deze arbiter die toch niet echt een heel sterk indruk maakt vanmiddag.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 Kales kan niet bijkomen, Kales inderdaad, maar het is uh, Joris Smit die handelend in kan grijpen en die bal kan gaan pakken. Een <tiek> verre schop, heel verre schop, weer niet bij Zandvoort. Zandvoort probeert het echt met alle macht, maar kan die bal niet in de ploeg houden. En dat is uh, echt uh, het, het, het, het, het ding van de vanmiddag, wordt ontbreekt bij Zandvoort. Het bal in de ploeg houden, dat lukt helemaal niet. Je koen Magiel, je probeert het nu, wordt daar uh, on, juist bewegend en uh, Zandvoort mag een vrije schop gaan nemen vrij vrije schop, een meter of, nou, het zal het zijn, tien over de middellijn. Luiten, Luijten, zeker dus aan de linkerkant gaat die bal nemen. En uh, alles iedereen behalve uh, Kales en Luiten staat voorin, in het, bijna in het uh, doelgebied van VVC. Die komt die bal, hoge bal, goed gekopt daar door Boy Visser. Boy Visser die in het lucht van uh, gekomen is, is in van uh, Mol. En dat is een mooie bal, helaas. Helaas, hij verwachtte die bal niet, Patrick Koper. Hij, die bal kon, ging over de verdediging heen, was geen buitenspel, maar hij verwachtte niet dat hij erbij zou komen. Hij kon het dus ook niet goed te raken en de keeper van VVC kon die bal vrij simpel opnemen. Kales nu weer, Kales naar uh, Jesse Daan, die een hele ongelukkige wedstrijd speelt aan overigens. En daar uh, uh, raakt hij de bal kwijt over de, de zijlijn in ieder geval. Uh, dus uh, VVC mag gaan gooien. Goed, we gaan uh, even stoppen. We spelen bijna in de 83e minuut. En dan willen we straks uh, graag die, dat laatste, dat slot van Zandvoort kijken of er iets meer lukt. Voor u meenemen. Voorlopig is het 0-2 en we spelen in de 83e minuut. Dankjewel Jan Fines, voor dit moment. En zometeen over twee platen komen we terug voor het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen FC VVC1 waar 0-2 staat.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 Comptez mes doigts et hey.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 Fais au moins mille fois que va pas va pas va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 Ja, waar het even spannend was, of het een 3-0 zou worden of niet. 0-3 moet ik zeggen natuurlijk. Maar gelukkig kon Jorrit Schmid die bal wegwerken. Uh, VVC uh, heeft uh, het, uh, de druk van Zandvoort weer staan. En komt nu wat vaker over die middelenhelft heen. En daar uh, moeten we gewoon oppassen. Want de spitsen zijn erg snel. En Zandvoort dat probeert aan te vallen. Dus heeft wat minder mensen achterin. Moet daar gaan oppassen voor uh, eventueel meer schade die het opgelopen heeft, op zal lopen. Uh, de, de schade is eigenlijk al aangericht. Zandvoort zal hier niet gaan winnen. Ik kan me niet voorstellen. We spelen in de 90ste minuut. Er zal ongetwijfeld een minuut of drie bij komen. Maar Zandvoort zal het hier niet redden. Zandvoort dat uh, dan uh, ja, proberen moet. Om um, um, via een uh, eventueel een, een periodekampioenschap. toch nog na co competitie te spelen. Want ik zie niet, dit Zandvoort niet op dit moment geen kampioen worden. De meeste kansen vind ik dat KGA en dit VVC hebben. En dan misschien Eijmeiden als een goede derde. Maar de, voorlopig is Zandvoort uh, uitgeschakeld. Een uh, grote kans voor de centrale spits van. Uh,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 en dat is ondertussen, gaat dat, nou, dat zo zeggen, gaat gebeuren. Een jongetje schiet die bal weer lekker tegen het hek, dus die komt weer net zo hard terug. En daar gaat die bal dan eindelijk over de trekken en kan Smit proberen die bal bij een van die zandvoeters te krijgen. Smit die dus uh, uh, echt uh, pech heeft gehad met dat tweede doel, daar kon hij absoluut niks aan doen. En die schiet nu die bal richting deksgroot. Groot, groot. moet eens teruglopen rug lopen, inderdaad, krijgt daar een vrije schot mee uh, op de middenlijn. Sterk van het, het doel van VVG in ieder geval. De bal moet daar naartoe getransporteerd worden. Dat gaat nu gebeuren. Ronald Kamels, in mijn ogen. De uh, man de match bij Zandvoorting Of iets ook zal worden, dat bepaal ik niet. Maar dat uh, zou best eens kunnen. En daar gaat die bal komen. Uh, weggewerkt door de verdediging van de VVC. Justin luister, Luiten. Uh, luister. Uh, ja, gaat de man langs. We gaan de linkerkant uiteraard het spel daar even kijken. Oh Boyfisher, visser, terug naar Jesdah aan een goeie voorzet, maar die wordt weggewerkt door een VVC. Hij gaat niet over de achterlijn, over de zijlijn. dat had ik eigenlijk verwacht, maar dat is niet het geval. Yes, Daan in ieder geval nu. Uh, Carlos, Carlos, wat gaat hij ermee doen? Hij kan weinig doen, want er is weinig beweging. Er komt dan die diepe bal, hele behoorlijke diepe bal, kapper diepe bal zelfs. en daar is echt uh, nu even kijken.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 Van eigen helft. En dat kan alleen rechtdoor naar scholen, wat oorzaak dat heet. En dat is de 3-0, inderdaad 0-3. 0-3. Een hele snelle uitval vanaf eigen helft. Geen buitenspel dus uh, van de centrale spits van VVC. Uh, VVC viert het al zoveel kompioens zijn. Het nou, is nog niet natuurlijk, maar uh, Sandvoort daar, omdat ze uh, nu uh, echt de, de kop laat hangen. Het moet nog wel even afge afgeschopt worden, afgetapt worden, zoals het dan heet. Maar VVC de feestje hier. Nee, einde oefening. Zandvoort doet hele slechte zaken. VVC daarentegen hele een goeie. Zandvoort verliest met 0-3. En VVC vindt voor de tweede keer in rij, op rij van een, een van de toppers van de derde klasse B van Zandvoort. Zandvoort moet zijn wonden gaan liggen en proberen voor een, uh, voor een periode kant toe te gaan. Het is niet anders, 0-3 is de eindstand. Dankjewel, Johan Vreest, voor je verslag van vandaag. En inderdaad, een uh, treurige wedstrijd voor SV Zandvoort. Ze verliezen vandaag thuis tegen VVC 1. En niet zomaar, nee met 0-3. Hmm. Werk aan de week of voor SV Zandvoort 1. Zodat ik weer meer nieuwtjes. En horen we Albert-Jan ook weer een keer. Maar eerst Starship eens kunnen stappen snel. Look in your eyes I see a paradise This world that I found is too good to be true Standing here beside you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 Maar wellicht heeft dat alles te maken met de bandenkeuze... en wellicht de tactiek morgen tijdens de race anders ligt. Maar uh, wellicht uh, krijgen we weer het gevecht Max Verstappen, Kimi Rijkonen. En zometeen eerst de kwalificatie, albert Jan. Om vijf uur. Om vijf uur, dat wordt uh, spannend en ik zie het voor me, hè, gewoon. Rijdt uh, Max met zijn reglementenboekje, bladeren, bladeren, bladeren... mag ik dit wel doen of niet doen? Ja, als je dat je ziet dan denk je... waar gaan we naartoe met de Formule 1? Nou, waar wij naartoe gaan, is een dier van de week. Die krijg je na deze van Echo Smith en Cool Kids. Zo'n uh, meedoenplaatje, Lekker meedoen met de muziek van uh, Echo Smits en de Cool Kids. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM aan de Tolweg 10 Dat kan eenvoudig, hè? Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En je kijkt 24 uur per dag, maar liefst, in de studio. Ja, s'nacht zit er over het algemeen niet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 Gebruikt werd voor raadje plaatje. En wie is het? Op wie is het? IJsley Jasper IJsley. In the, the caravan Queen of no? Blur. Zodat ik het gedicht van de dag, helemaal in het teken natuurlijk, van Sinterklaas. Maar eerst uh, een biljarten. We gaan eerst biljarten. Gaan we biljarten? We gaan biljarten. Want uh, vorige week uh, was hij te gast bij ons in de uitzending Louis van der Meij. En uh, ik ben uh, de organisatie erg dankbaar, want ik heb een keurig. Uh,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 Altijd weer spannend Albert Jan, ben jij wel braaf geweest dit jaar? Nee, da, da, da, dat da, da, da, dat dat nee, dat dat dat Nee, dat Nee, geen goed teken. Nee, nee, nee, nee. Morgen komt de jaar om 12 uur de dat hier in Dat is leuk, hè? Welkom, welkom. die welkom, terug. Die zooi gooien. Oh, die ken ik ergens van. je weet wel, zeg dat niet Blijf gewoon leuk, hè, dit. Oké, ja, nu ga ik hem eruit halen, hoor. Zingen, heu, kiekie nee. Weg daarmee, weg daarmee. Zo dadelijk entertainment voor jou. Hij is nog niet gearriveerd. Een beetje hey, laat, hè? Hey, Hé, he? hey Fred. Oh, jeetje, zal die uh, een paar uh, Piet alvast tegengekomen zijn of zo? Dat hij ik... tegengehouden is. Dat ben benieuwd, ben, ben benieuwd. Weet ben je maar nooit voor, we gaan het zo dadelijk aan hem vragen... als hij wel de studio van Siervim aan de tolweg 10A heeft bereikt. Hier is Arita Franklin. Dan hadden we toch even twee druppeltjes op ons voorhoofd, hè? Zal die komen? Zal die goede man wel komen? Ja, <lacht> ja die goede man is in de studio. Fred, hij, hij is er weer, gelukkig. Ze dadelijk na vijf uur hoor je met uh, Entertainment for You. Dit was trouwens uh, Rita Franklin en The Free Way of Love. Alweer het ene en laatste plaatje wat betreft deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Het zit er weer op, Vos. Maar niet getreurd, morgen is er Zandvoort, op zondag. Zo maar wij hebben een dagje vrij. De collega Ander Sandbergen neemt de honneurs waar. want ik ga om 12 uur naar de toch kijken, hoor. Oh ja, spannend, spannend, spannend. Spannend, want ik kan me nog herinneren... twee jaar geleden was ik er ook bij... maar toen ging die reddingsboot voer voorbij, Zandvoort. En ja, en toen moest hij weer terug. Waarom? Want ze gingen te snel en te hard... dus dat hebben we even gemist. Maar gelukkig, onze Sinterklaas is net binnengekomen. goede goedemiddag.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 Nou, ik hoop dat dus, je dus, dus, dus ik hoop dat het allemaal gaat lukken vandaag en anders, uh, ja, zo, zo, en uh, anders moeten de luisteraars en kijkers het alleen met jou doen ja ja, ja ook oh, ja. ja, oh, gezellig ja. ja. oh, ja, toch een leuke uh, leuke muziek komt er voor mij dus. nou mooi mooi Frit veel plezier zometeen ja dankjewel veel plezier ja, en, okay, wij, en wij okay, okay. zijn er uh, volgende week weer tot dan en bedankt voor het luisteren dag doei da -da -da.